Reddingswerkers zoeken naar overlevenden van de aardbeving in Turkije en Syrië. Afgelopen nacht was er een enorme aardbeving... in het zuiden van Turkije en net over de grens met Syrië. En aan het eind van de ochtend was er een nieuwe beving. Minstens 1600 mensen zijn om het leven gekomen... en duizenden gebouwen zijn verwoest. Er wordt druk gezocht naar overlevenden... maar dat is een enorm lastige klus, vertelt mijn collega Golzag. Ja, het is daar echt complete chaos vanwege het weer. Ze weten niet hoeveel mensen onder het puin liggen. En het was s'nachts toen de eerste... Beving gebeurde toen dus kwart over vier. Dus de meeste mensen waren natuurlijk gewoon aan het slapen. Ja, dus uh, het dodental zou wel oplopen. Het Rode Kruis heeft inmiddels een gironummer geopend. om geld in te zamelen voor de aardbevingslachtoffers. Tweedehands windmolens uit Flevoland draaien in het buitenland nog door. Bedrijven hengelen voor onderdelen vaak nog honderdduizenden euro's binnen. Het zijn heel betrouwbare windturbines. En die kunnen nog prima voor een tweede leven nog twintig jaar in Noord-Ierland draaien waar deze naartoe gaan. Ja, de molens kunnen dus prima doorgaan voor een tweede ronde. Maar waarom dan niet in Nederland? We gaan hier in plaats van zes windmolens die er nu staan, gaan we vijf nieuwe bouwen. En één zo'n nieuwe produceert net zoveel stroom als de zes oude die, die we verkocht hebben. Dus we gaan in totaal uit deze locatie vijf keer zoveel duurzame energie halen. Ja, en daarom doen we dat. En dan heb ik nog goed nieuws als je graag op buitenland tripjes gaat met de trein. Want er gaan meer nachttreinen door Europa rijden. Binnenkort komt er een nieuwe verbinding tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn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 It's To the ground Vorige uur van Sandvoort uh, op zaterdag spraken we met uh, Lena van der Haak. En uh, zij wilde graag ook uh, de single horen van uh, Bon Jovi bij deze, dus uh, Lena. Heb je de genoten? Yeah, okay. <laughs> ja, oké. Nou, het uh, tweede uur alweer. Uh, Benno, wat gaan we daarin allemaal doen? We gaan zo eerst eens even bellen met Jan van der Leden... want die is in Edam die staat bij de wedstrijd. En we gaan eens even horen wat er uh, aan de hand is. Wat er in ieder geval nou, aan de hand is, dat klinkt zo zwaar... maar in ieder geval of er al gescoord is. Ja, ja net, je net hebt begonnen, ik... hè, om drie uur. Dus. Ja, ja. Oh, is net begonnen ja. om drie uur, oh, oké. Okay. Nou, dan uh, daarna gaan we bellen met Ernst Brokmeijer... de uh, Zandvoortse en Nederlandse woordvoerder van de reddingsbrigade. En uh, we gaan daar eens even praten over... Uh, Reddingsbegade die de uh, Nederland, herdenkte uh, Nederland die herdenkte de watersnood en uh, daar hebben ze een uh, mooi artikel uh, voor geplaatst afgelopen week over uh, nou, de link tussen Reddingsbegade en de watersnood Dan natuurlijk de evenementenagenda en um... Ik moet dat dan nog eens even bekijken, wat er allemaal... Oh, ik had leuke persberichten trouwens over uh, de evenementagenda. Um, dat en dan in het uh, derde uur gaan we bellen met Randall Hosson... Uh, over de laatste autosportnieuws. En dan hebben we natuurlijk het beest van de week. Ik ben heel benieuwd, en, beest. Ja, en de themadagen, Rob, uh, die zijn geschrapt. Het worden inhaakdagen. Inhaakdagen? Ik heb, het, ik heb het altijd verkeerd gezegd. Het zijn geen themadagen, het heten inhaakdagen. En weet je wat? het vandaag is. Ik heb het net naar je toegestuurd. Oh, is dat zo? Oké. Okay. Uh, nou, uh, de dag van de frikandel. Oh. <laughs> en dat komt goed uit, want straks uh, ga ik weer even naar het pleintje toe oh, om uh, ja. daar een uh, frikandel te halen. Okay, dus uh, ja, ja, dat ja, komt ja. helemaal goed. Ja. Nou, het is vandaag ook een wereldkankerdag. En op deze dag uh, is er wereldwijd natuurlijk aandacht en de impact. Vooral ook voor de impact die de ziekte heeft. En uh, omdat uh, de kanker zoveel met je doet, lichamelijk en geestelijk. En um, daar wordt... Uh, er is ook een speciale website voor, wereldkankerdag.nl... voor al diegenen die daar meer informatie over willen. Dankjewel, Benno. Zometeen gaan we naar EDAM. EVC neemt het op tegen ons SV Zandvoort. En Jan van der Leden is daarbij. Those good times, good times I keep my head up high For tonight Let it lift, I let it lift The weight on my shoulders Feel a little lighter now Now you remember Oh, I remember It's only a matter of time Just a matter of things Only a matter of time If you ever lose it This is the moment Right here, right now This is the moment This is the moment Right here, right now This is the moment As I'm moving to the night Enemy. I'm saying my last goodbye, live now forever, it's now or never It's only a matter of time, just a matter of things Only a matter of time, I'll never lose it It's only a matter of time, just a matter of things So for tonight, this is the moment Deze signal van de Nederlandse band Son Je hoorde, this is the moment, een gigantische hit van ze. Waar ze eind van vorig jaar al mee scoorde in de diverse lijsten. <lacht> Het is drie uur geweest en dat betekent dat we weer gaan voetballen. Vandaag in Edam tegen SV Zandvoort uiteraard. En Jan van der Leden is daarbij. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag. Ja, zijn ze al begonnen Jan? Ze zijn al begonnen. Ze zijn nu negen uh, minuten bezig. Negen minuten. En uh, ja, hoe is, uh, hoe is het uh, vandaag uh, met het team? Zijn we compleet? We zijn nagenoeg compleet. Uh, helaas is uh, Milan uh, wel geblesseerd. En Dani is geblesseerd. En daardoor, doordat Milan speelt, uh, Jeffrey weer uh, laatste man. Nu samen met, uh, met Max Aandewerk, onze uh, 36-jarige routinier... Er iemand met honden voorbij. Mag. Ja, ja, ik hoor het. Ja. Nee, het is wel leuk hè, met, uh, met, uh, met, uh, met Max. Even een heel kort uh, verhaal hoor. Ik ga er niet uitgebreid uh, op in. Hij doet, hij doet, hij Kijk. Kijk, kijk, kijk. Keurig. Ja. ja, die zit erin. Ja. Nou, ja. mooi, mooi, mooi, mooi. Ja. En wie heeft uh, het doelpunt uh, gemaakt en hoe ging dat? Raymond Nagenburg, de schoonzoon van uh, Hans Botman. Oké, okay, oké. Okay. Onze Hans van de radio. Ja. <laughs> nou ja, helemaal goed. Dus, nou, lekker begin dus van deze wedstrijd. EVC staat op nummer 7 in de competitie. Wij als SV Sanford op nummer 10. Ja, het scheelt drie puntjes. Het zou lekker zijn als we graag met winst naar huis kunnen. Ja, want de ploegen die ertussen liggen, dat is OSV en HMVJ. Die spelen ook tegen elkaar. Dus daar gebeurt ook al wat. En er zit de zomer in dat als wij het dus winnen... waar het in dit begin wel aan, naar uitziet... is het nog een hele bestrijd natuurlijk, maar uh, we zijn wel furieus start gegaan. Kijk, en als we nu winnen, dan stijgen we echt op de ranglijst. Ja. DWS, die, DWS die speelt uh, tegen Jong Holland. Die zijn onder ons, die, die, die zullen vreselijk wel verliezen... En dan loopt het daar ook weer op uit. Dus dat, dat zou echt wel leuk zijn. Ja zeker. Nou ja, vorige week hebben we op zich ook wel een hele mooie wedstrijd gehad tegen Arsenal. Ja. Maar dat vonden de jongens ook. En dat, vandaag zag je met een compleet team. Die zag het net wel voor de wedstrijd ook. Die jongens geloven er echt wel in. Die stonden net echt bij elkaar met z'n allen. Dat je wel, even een handje geven en uh, omhelzen. Allemaal elkaar succes wensen. Nu een prachtige bal van, uh, van Burt Water. Die, die is toch wel weer lekker bezig. En die speelt nu, als het naar even van Haar gebeurt, die speelt weer terug. Je vrienden, die bouwt weer op. Dat is wel ook. Oké, okay, nou, het gaat een uh, mooie wedstrijd worden volgens mij daar uh, in uh, Edam. Jij gaat het uh, voor ons in de gaten houden vanmiddag, Jan. In ieder geval, dank voor uh, dit moment. Uh, straks uh, verderop uh, in de wedstrijd komen we uiteraard weer graag uh, bij je terug. Tot, dus. tot zometeen. En uh, 1-0 uh, zo aan het begin van deze wedstrijd. Dat is uh, geen verkeerde start voor SP Zondpoort. Inderdaad uh, 0-1 en uh, we staan voor terwijl we uitspelen. Lekker. De dame heeft uh, heel veel hits gemaakt in de jaren 80 en 90. We hebben het over Jackie Graham en uh, Step Right Up, een uh, plaat die niet zo vaak hoort. Maar wel lekker zo op de, de zaterdagmiddag, uh, Benno. Zeker. Nou ja, afgelopen week hadden we de herdenking van uh, de waternoodsramp, de grote waternoodsramp uh, in 53. Ja, precies 70 jaar geleden voltrok deze en uh, de in Nederland verstond hierbij stil. En door middel van een, een bericht en een verhaal over de nationale rampenvloot... en daarvoor aan, aan de telefoon hebben we onze eigen Ernst Brokmeijer. Goedemiddag, Ernst. Goedemiddag, mannen. Ja, goedemiddag. Um, nou ja, um, ik ga misschien een beetje kort door de bocht, Ernst. Maar is het zo dat de nationale reddingsvloot uh, zich uh, uh, door de watersnoodrampen eigenlijk vorm heeft gekregen... of daardoor is ontwikkeld? Het ja, de, de, de kortere bochtantwoord is ja. Ja. ja. Wat ik natuurlijk zag in, in, in, in 1953, dat is natuurlijk een ander tijdsbeeld. Uh, ja. Uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen heel veel gewoon lokaal georganiseerd. Niet alleen het redden van uh, mensen door de reensvigade, maar ook brandweerpolitie en allerlei andere diensten. En dus wat ik zag in 1953 is dat er waren ook wel reensvigades al in Nederland. En die lokaal heel actief waren. En we zien ook dat uh, in die periode daar nou ja, uit de regio ook al een aantal reensvigades op eigen initiatief naar Zeeland zijn getrokken... en in, in, in Brabant en Zuid-Holland om daar te helpen. En eigenlijk daarna... Hè, was natuurlijk heel veel debat uh, landelijk. Hè, onder andere hè, het grote Deltaplan... Uh, maar ook richting hulpdiensten. Ja. En eigenlijk is er uitgekomen dat in 1955... Uh, vanuit het ministerie van, van Binnenlandse Zaken en het Nationaal Rampenfonds... eigenlijk de eerste financiering is gekomen om een, een nationale vloot op te richten. De, de, toen heette dat nog de Rampenvloot. Eh, en daar eigenlijk eh, reens brigade Nederland voor te vragen om die eh, te gaan bemannen. En dat betekent dat eh, in die jaren daarna... Er, eh, uh, toen nog een, een stuk of 90 vaartuigen zijn aangekocht. En zogenaamde vletjes. Hè, dat zijn de, de polyester oranje bootjes. Hè, waar ook in Zandvoort uh, vroeger nog wel roeiwedstrijden mee waren. Dat is okay. een type boot. Ja. En um, um, ja, eigenlijk bij, bij 90 uh, reinspigaders in het land uh, die bootjes neergezet werden. En ook hier in de regio, in Zandvoort, in Heenstede, in uh, Bloemendaal. Um, en Dus vanaf 1955 is er echt ja, een landelijke capaciteit voor, uh, voor grote overstromingen. En waarbij dus uit het hele land snel kleine bootjes kunnen komen en dat heeft zich nou ja, uiteindelijk helemaal ontwikkeld tot wat het nu is. Nu weet het niet meer de rampenvloot, maar de renningsvloot um, en, en nog steeds een heel groot aandeel voor die renningsbrigades. Maar tegenwoordig in de, ik zou maar zeggen de moderne tijd, een hele nauwe samenwerking met alle veiligheidsregio's in Nederland en, uh, en brandweer Nederland. Ja, dus het is eigenlijk na die uh, watersnoodramp is dat er toch wel heel snel georganiseerd die rampenvloot, uh, dat het uh, binnen twee jaar tot stand kwam. Ja, dat het, binnen, binnen, binnen twee jaar is dat opgestart. En dat is, ik zou bijna zeggen, voor Nederlandse begrippen best snel. Ja, zeker. Maar het geeft natuurlijk ook wel aan, en dat hebben we natuurlijk van de week op tv en in kranten en overal uitgewerkt kunnen zien. Gewoon ook wel wat de impact van die ramp is geweest. En niet alleen op, op, op nou ja, Zeeland en, en, en, en, en die regio. en Gewoon echt met de verschrikkingen en de verdrinkingen. Maar ook het besef dat, ja, dit, dit, en we zijn in Nederland een waterrijk land. En dat dit iets is wat overal kan gebeuren. Ja, ja. Ja, want uh, jullie schrijven zelf uh, dat voor deze eeuw een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter is berekend. En dan komt er eigenlijk een heel scala aan ontwikkelingen, uh, gaan jullie opnoemen. En uh, uh, waarmee dus de kans op overstromingen in ons land toeneemt. Uh, dat, dat kan je die, uh, even kijken, die ontwikkelingen nog even toelichten Ernst? Nou ja, wat je natuurlijk ziet, en, en overigens hebben niet wij dat berekend, hè, maar daar zijn alle instituten in Nederland en uh, in Europa die zich bezighouden met de ontwikkelingen van het weer. Ja. En, ja, dat, dat zien we natuurlijk zelf ook wel af en toe. Uh, uh, we zien uh, dat uh, als het regent, dat het soms dan meteen ook extreem heel hard regent. Uh, we zien natuurlijk al een aantal jaar in de zomer een wat drogere periode. En dan denk je, nou dat is toch alleen maar gunstig. Maar dat uh, schijnt ook echt een negatieve invloed te hebben op dijken die daardoor uitdrogen. En, en ja, ze moeten dat verzanden. En waardoor uh, als er daarna weer heel veel vocht komt... Ja, de mogelijkheid is dat ze afbrokkelen. He, dus we zien een aantal ontwikkelingen op, op dat weergebied. Uh, die, die wat meer risico hebben. En hebben we het inderdaad over de stijging van het water. We zien, dan wordt het wel heel technisch, maar dat. Uh, um, in, in, in, in, in honderden jaren tijd. Nederland moet ja, dat wat kant op. Dus delen van Nederland worden wat lager en delen worden wat hoger. Ja, ja. Um, en daar gebeurt natuurlijk al van alles. He. We zien natuurlijk al, um, in, vooral na de overstroming in, uh, in Limburg. Uh, in, in de jaren negentig, dat daar heel erg geïnvesteerd is. Mm. Bij de grote rivieren, bij de Maas en bij de Waal zijn dijken verhoogd, wordt heel hard geïnvesteerd. Maar we hebben ook gezien twee jaar geleden dat ja, eigenlijk de grote rivieren niet meer echt het probleem waren in Limburg... maar dat juist de wat kleinere riviertjes gingen overstromen. Ja, ja. En heel recent, een week of drie geleden, in ik zou bijna zeggen, het midden van het land, de grenzen, Utrecht, Brabant, rond Veen, Veenendaal... nee, zeg ik dat goed, Veendam en de Lingen. Uh, ...waar toch ook uh, ja, het water zo hoog was dat daar... Eh, in die zin is het allemaal goed gegaan... ...maar ja. toen ook wel angst was dat daar, daar delen konden overstromen. Dus ja, het is iets waar waarbij als, als Nationale renningsvloot, en, ...en dat is geen schade van zeggen... ...en niet om iedereen nu heel bang te maken... ...maar ja, we zien gewoon dat de kans en het risico op een overstroming toeneemt... ...en dan is het ook belangrijk om je faciliteiten... ...en dat zijn in dit geval de reddingsbootjes... ...maar ook voor andere diensten... ...en de middelen goed op orde te hebben en goed georganiseerd te hebben. Ja, precies. Nou, het is zo goed georganiseerd dat de reddings, uh, nationale reddingsvloot nu 24, uh, 24 uur per dag en 7 dagen per week uh, inzetbaar is. Eén uh. ja, ja. druk op de knop en alle piepers gaan af en uh, het komt in beweging. Dat klopt. Dat komt in beweging en, en, en om beeld te geven: tegenwoordig 88 boten in het land en dan heb je het echt over een paar honderd hulpverleners en mensen van de en brandweer die daar nou ja, aparte instructie voor hebben en, en die nodig beschikbaar voor zijn. Dus dat is echt best een, een grote operatie. Maar als dat inderdaad gebeurt, dan binnen een paar uren kunnen al die eenheden op pad zijn en richting een gebied waar, waar hulp nodig is. Ja. Het is, er staat daar ook een aantal uren voor... dat jullie eh, zeg maar op de plek des onheils moeten zijn? Ja, het hangt een beetje af van hoe dat loopt. We zien gelukkig... ...dat in Nederland uh, we op het gebied van voorspellen uh, steeds beter worden. Dat betekent dus, als men het al ziet aankomen en er wordt een vooralarm gegeven... ...dat er binnen een uur kunnen een aantal van die eenheden op pad kunnen. Uh, gebeurt het nou ja, uh, als een uh, zonder aankondiging ...dan is volgens mij formeel binnen vier uur uh, moet men op pad zijn met de eerste uh, Wat dan heet pelotons. Uh, uh, Zo'n peloton bestaat uit, uh, uit 22 vaartuigen... Die dan uit een, ja, een, een, een, een, een aantal regio's tegelijk op pad gaan. Ja, en onze Zandvorsten, jongens en meisjes van de reddingsbrigade. Hoe, hoe snel kunnen die op pad? Uh, nou ja, eigenlijk vergelijkbaar. We hebben natuurlijk uh, uh, zeg maar lokaal-regionaal gewoon een reguliere alarmdoek Dus dat betekent ook nu, hè, als er op dit moment iets gebeurt. En men is niet uh, aanwezig, dan, uh, dan gaan de, de, de, de pagers of de alarmontvangers af. En dan gaat men echt binnen 10 minuten een kwartier... Uh, op het of op het water uh, aanwezig. Ja, voor de renningvloot moet wel iets meer voorbereiding hè, Want het materiaal moet bij elkaar. Uh, je moet ook andere spullen mee. Oké. Okay. Tegen dat, dat uh, ja, tussen een uur en, en uh, vier uur men, uh, men op pad moet kunnen zijn met een boot. Ja, ja afhankelijk van wat er aan de hand is. Ja, ja, ja, ja. precies. Goed, uh, nou fijn dat je ons even hebt bijgepraat uh, Ernst. Ja, ik heb nog een klein vraagje Ernst. Ja, uh, misschien uh, weet jij het. We hebben in 2016 hebben we een enorme zandsuppletie gehad uh, hier uh, voor de kust. Ruim 2,4 miljoen kuub zand is er toen uh, bijgestort in verband met het uh, behoud van het uh, strand. Weet jij hoe het uh, op dit moment ervoor uh, uh, staat? Is er nog uh, voldoende zand? Voor de bescherming uh, van de kust. Er zijn echt vragen erop. Ik zit wel te denken dat er, denk ik, een kub van, van die miljoenen kubsen. in mijn auto en in mijn bed terecht is <lacht> uh, Maar. Uh, nou ja. Uh, ja dit, dit, dit is echt iets wat boven de pet gaat. Uh, wat ik wel weet is dat uh, ook afgelopen jaar. er uh, uh, uh, aan de zuidkant, hè, dus richting Noordwijk. weer uh, uh, driftig uh, gesuppleerd is. Um, en dat heeft dus ook ons voordeel. Hè? Want met app en vloepen denken dat dat ook zand vanuit nou ja, andere delen dan naar ons toe komt. Ja. Maar hoe het actueel is, dat is ja, ik denk bijna een vraag voor, voor de gemeente. Die, die, hè? En ik weet, staat berekent dat ook. Uh, maar dat is niet iets waar ik een heel actueel beeld van heb. Hoeveel daar nog van, uh, van over is en of het genoeg is. Nee, maar je geeft het aan voor jullie is het ook belangrijk. Om, uh, ja, je moet toch uh, ruimte hebben om op, uh, op het strand te blijven rijden als, uh, als uh, nee. redingspigade. Er is natuurlijk in Zandvoort is natuurlijk een, een bijzonder belang, en ik weet in het verleden dat dat soms ook wel is uh, uh, botst landelijk. Hè. Kijk, de, de landelijke overheid kijkt in eerste instantie naar veiligheid. En die berekenen vanaf uh, de duinvoet, hè. dus dat is eigenlijk waar, uh, waar het nog groen is en waar het duin zit, tot uh, een, nou, ik geloof een paar honderd meter op zee hoeveel zand er is. En die zegt dan, nou dat is voor de veiligheid genoeg of niet genoeg. Um, en dat is altijd net iets anders dan hoeveel strand heb je waar je op kan zitten. Het kan best zijn dat er onder water hè, bij de eerste tweede bank heel veel zand ligt op het strand wat minder. En dat het voor de veiligheid genoeg is hè, voor de verdediging van de kust. Ja. We hebben natuurlijk hier in deze regio een heel groot toeristisch belang met het strand. En, en, en waarbij we natuurlijk uh, naast dat het veilig moet zijn. We natuurlijk ook uh, heel graag willen dat er voldoende ruimte is voor onze paviljoens, voor de recreanten, voor watersport en voor mensen op het strand om, uh, om op het strand wat te doen. Dus daar, en daar, daar zitten landelijk wel wat uh, nou, ik ben belangenverstrengelingen. Of niet alleen voor Zandvoort, hè, dat geldt voor heel veel kustplaatsen. Ik weet ook dat uh, de gemeente daar in het verleden heel actief mee was hè, om die belangen ook uh, te behartigen. Uh, ja, ik, zeg, uh, ik heb het idee dat er nog best een beste hoop strand is. Maar je ziet toch altijd wel, vooral richting, uh, richting Noordwijk en na het Naakstrand en daar voorbij... Ja, zie je dat er periodes zijn, zeker in de stormperiodes... dat het uh, ja, toch echt wel een heel klein strandje is. Maar hoe dat wetenschappelijk zit en, en of het voldoende is... Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Oké, okay, nou in ieder geval uh, dank voor de informatie, uh, Ernst. We weten weer voldoende. Helemaal goed. Zeker. Dankjewel, hè. Fijne weekend. Dankjewel. Ah, hoi, hoi. Dankjewel. Dat was uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade. inderdaad. Uh, ook over uh, de watersnood en uh, dergelijke. Dat was de reden waarom we hem uh, even aan de telefoon hadden. Zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur vanmiddag. En dit is een mooie van Henk Westbroek. Hier is zelfs je naam is mooi. Jij je kleren aantrekt zonder haast en na zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde streep die van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging. Zelfs jouw schaduw kan mij beblieven. Ja, bij mij heb ik de volmaakte liefde Drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een dek. En we kennen deze Henk Westbroek, uiteraard van het Goede Doel. En dit was de zullenplaat van hem, zelfs, je naam is mooi. Dat zijn mooie berichten. Mooi bericht had ik ook vanuit Edam zojuist ontvangen Benno. Wat, ja, het stond ineens stond het 0 tegen 2. Voorzet van But op Raymond Lagenburg. En, en, en die scoorde meteen weer. Het moet dus niet stond het 0-2. Ja, mooi ja. denk je dan. Ja, geweldig. Maar even later kwam weer een ander berichtje van Jan van der Leden, die de wedstrijd voor ons in de gaten houdt. En uh, staat inmiddels 1 tegen 2. Maar nog wel voor, maar uh, we moeten uitkijken. Ja, we, nou ja, Voordat de... we de winst weer uh, uh, kwijtraken, natuurlijk. Precies, precies, precies. Nou, het is half 4 geweest. We gaan hem doen, de evenementagenda. Ja, uh, nou, allereerst. Er komt een, een, zo wordt het zelf genoemd: een magisch Indiaans concert in Haarlem. Dat gebeurt op 4, 15 februari. Ik moet ik gelijk wel goed zeggen, natuurlijk. Uh, ja, Rob, je moet het me maar vergeten. Ik ga de namen van de artiesten niet uitspreken. Omdat deze mensen. Die hebben hele lange namen. En uh, ik, uh, ik struikel er al gigantisch over. Dus um, daar ga ik echt niet aan beginnen. Het zijn in ieder geval drie topartiesten uit Zuid-India. En die komen naar Haarlem toe op woensdagavond 15 februari aanvang 8 uur. En die gaan de, de luisteraar, de mensen die daar aanwezig zijn... verblinden met prachtige ritmes. Dat worden talas genoemd en Zuid-Indiaanse Raga's. En, uh, de, nou, en de luisteraar wordt meegenomen naar Indiaanse vergezichten... en laten je proeven aan een eeuwenoude traditie van overgeleverde prachtige muziek. Uh, nou, het, uh, wat ik zelf wel eens doe, Rob, in uh, mijn Peaceful Radio Shows... is uh, deze muziek draaien, die traditionele Indiaanse muziek... En het is even wennen, dat moet ik je wel vertellen. Ja, ja, ja. Ja, ja het is even wennen. Onze westerse oortjes zijn hier niet aan gewend. Uh, dus het is echt wel iets voor de liefhebbers. Maar goed, ik wil de liefhebbers toch ook niet onthouden. Dus uh, vandaar, uh, nou, zet het in je agenda. En waar gebeurt het allemaal? In Circus Hakim. Uh, dat kennen de mensen misschien nog wel... Uh, van de artiesten Hakim. En de korte versprongweg 7 te Haarlem... het uh, begint allemaal, wat zei ik... inloop om half acht, acht uur begint het... en uh, wat kost het? Uh, 17,5 euro en in de voorkort voor verkoop 15 euro. Circus Hakibig, zet dat even in de Google en je komt er vanzelf achter. Dan nog iets in Haarlem. Philharmonie Haarlem die gaat iets nieuws doen. Tom Poes concerten noemen ze het zelf. En dat oh, lekker. Ja, ja, dat is uh, het begint in maart. en Dat is een, een allergaartje van soorten muziek. Op 19 maart hebben ze Argentijnse liedjes in het Nederlands gezongen. Dat is, vind ik ook wel knap. Um, dat is op 19 maart, ja, om 11 uur ochtends. Dan op zondag 30 april om 11 uur is het pure klassieke romantiek voor piano, viool en cello. En dan hebben we het over muziek van onder andere Schubert en um, Henriette Bosmans. En op 21 mei is het alweer weer jazz. En dan is het toch wel weer grappig. Zo'n hele gevarieerd programma in de Tom Poes concerten in Haarlem. Dankjewel ja. voor de evenementagenda. Je had het net over die namen hè, die moeilijk uit te spreken zijn. Ja, heel, nou, heel, toen, heel moeilijk. Toen is er in de gemeente Veren is een nieuwe burgemeester uh, geïnstalleerd. Ja. Dat is, uh, even kijken, Frederique Schouwenaar. Ja. Zij is burgemeester uh, van uh, Veren geworden. En uh, ze werd Toegesproken in de raad door een heer, en ja, dat ging niet helemaal zoals het wezen moet. Ik weet, ik En bedoelt. ik ga het eventjes toch nog laten horen. nou, daar komt hij aan, hè? Volgende. En nou komt het: een collarolo, collarolozo, nuevo sindaco Frederik. Met andere woorden, hartelijk welkom als onze nieuwe burgemeester, Frederik. En ik wens jou enorm veel seks, succes. Ja. In de ja. Die bespreken ik jij. Ja, die is toch, die is toch briljant. Ja, en, ja. Ja, gisteren werd er ook uitgebreid op tv natuurlijk aandacht aan besteed. Ja, ja, ja, We wensen je enorm veel seks. Dat ja. ja. hij tegen een nieuwe burgemeester zegt, ja, oh jongens, lekker veel seks. Jongens, jongens, jongens, jongens. <laughs> Nou goed, uh, nou ja, maar ik voel het wel knap hoe die uit die moeilijke namen kwam. Daar, ja, daar kwam kramp. ik eigenlijk ja, op, ja, Ik begin er gewoon niet eens. Nee, aan. heel <laughs> goed. Nou ja, straks uh, meer en dan gaan we even naar het strand toe. He? Want uh, per 1 februari mag er officieel gebouwd worden. We zijn weer begonnen. En, uh, ja, Jaap Koper uh, was daarbij aanwezig. Van de week sprak Kees Meijer van Meijer aan zee. Maar eerst meer muziek van Madonna onder meer. Uit de beginperiode van Madonna. En ja, ze gaat nog één keer toeren. 40 jaar Madonna. We gaan het uh, meemaken uiteraard. En uh, dit was de Material Girl. Daarvoor die enorme verspreking, Benno. is ja. erg, hè? Die man die, uh, krijgt er wel vaak uh, te horen. Ja. Heb jij hem nog meegekregen, Jan? Trouwens, die verspreking van die uh, burger... Of uh, bij de, de, de, de... Hoe heet dat? Bij de, dat, een, dat een burgemeester zeg maar, uh, benoemd werd uh, in, uh, in de gemeente. En die verspreking van die man, heb je dat meegemaakt of niet? Nee, nee, nee. nee. Oh, nee, die zei ik wens je enorm veel seks... in plaats van uh, succes tegen de burgemeester. Ja. Dat was een, nee, maar, maar, dat was een kleine verspreking. Niet. Ja, precies, dat dachten wij ook. Ja. Ja. Dat was in uh, Veren. Maar jij bent uh, in uh, Edam en het uh, ja, gaat volgens mij best wel aardig... Uh, met uh, Esther Sanford. Het, het is op zich een hele eneverende wedstrijd... Uh helaas moest Max aardewerk snel uitvallen door een hamstring blessure Tijn Post nam zijn plek in uh, Rico vroeg uh, is naar het uh, midden gegaan van, uh, van de verdediging en we kwamen daarna snel op uh, 0-2, dat was prachtig ja. Echter op een gegeven moment was het toch uh, EVC dat een beetje de overhand nam en die strijd op het middenveld won en nou ja, en een klein foutje achterin werd het 1-2, dus we hadden de aansluiting weer gevonden. Maar de laatste paar minuten zijn wij toch weer uh, aan de betere hand. En uh, hebben we zelfs enkele kansen gemist. Nijtselberg die voor open kool staat, die uh, net naar schiet. Uh, een vlamenschot van uh, een water dat net overgaat. Dus uh, zit er nog steeds wel in hoor. Oké, okay, ja, nou ja, we staan in ieder geval uh, nog uh, voor met uh, 1 tegen 2. Dus... Uh... Wat dat betreft gaat het de goede kant op? Het gaat absoluut de goede kant op. En de spirit is er. Je ziet echt dat de jongens voor elkaar willen vechten. En de linies worden goed bezet. Er wordt goed gelopen. En Nuitkustin is echt alweer een aanwinst op het middenveld. Dus zeker, zeker. Nou, Jan, straks de tweede helft uiteraard. Ook daarin kan weer heel veel gebeuren. Dus we komen graag aan het begin van de tweede helft weer bij je terug. Ik hou het in rap. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment daar uh, in uh, Edam 1 hey tegen 2. Morning. There's a message on my phone. It's my mother saying darling, please come home. I feel the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.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 Dat was het, uh, Benno. Ja, ja. stil op de radio. How do I say goodbye? Ja. ja. Nou, nou, je Dat, niet zo, in ieder geval. Ik zal even een, uh, een berichtje brengen. Dat is, uh, aan morgen wordt, uh, is de herdenking van Wim Gertenbach. En, uh, ja, wij, ik kom altijd elke zaterdag langs de Wim Gertenbach College. Dus, uh, wij, deze naam wordt veel genoemd in onze uh, uitzending. Maar ja, wie was Wim -en -Bach, dat is. We dat zullen het geheugen even opfrissen... en was uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog drukker van de verzetskrant Het Parool. Hij is op uh, 5 februari 1943, uh, dus uh, morgen, 80 jaar geleden... samen met 17 anderen van het parool op de Leusderheide gefusieerd En uh, dit wordt herdacht op de algemene begraafplaats Noorderduin... hier in Zandvoort, waar Wim uh, Begraven ligt... De herdenking begint om kwart voor tien. En naast nabestaanden en andere betrokkenen zijn ook uh, mensen van het college en de delegatie van het Wim Gertenbosch College aanwezig. Um, daarna vertrekt het gezelschap richting de erebegraafplaats in Overveen. De medewerkers van de illegale parool, die tijdens, het parool, uh, tijdens de oorlog door de natie zijn vermoord, worden daar herdacht. Op de ere van was 372 verzetstrijders... onder wie mensen die op 5 februari 1943... het eerste paroolproces zijn gefuseerd... of in concentratiekampen of gevangenissen terechtkwamen. Goed, er worden natuurlijk bloemen op de graven gelegd... en twee minuten stilte gehouden. Um, wat ik je ook wel even wil meegeven... is dat onze eigen Marco Termes een gedicht heeft geschreven... dat deed hij in 2018... Uh, om onze verzetsmensen te herdenken. En dat uh, gedicht, Rob, dat staat op onze eigen websites. Uh, dat heb jij keurig gedaan. Uh, ik ga dat niet voordragen, want ik ben geen Marco de Mens. Ik nee, nee, geen, nee. Oh, nee. Ik, ik had gehoopt. Daarom ik, had ik eigenlijk dit bericht geschreven. Ik denk. Nee, nee, doen, nee, ik zal binnen het gedicht aan maar... doen. Maar ik ben ook geen Albert Jan jouw die <laughs> nee, dat zo heel mooi kan. Nee, nee. Maar goed, het maakt niet uit. Iedereen kan voor zichzelf en in zijn eigen stilte en in zijn eigen momentje van bezinning dit prachtige gedicht van Marco de uh, even nalezen. Ja, op de... Facebook uh, van uh, ZFM. Ja. En uiteraard onze eigen ZFM app, die je nog steeds gratis kan downloaden. Dus doe dat even. Precies. En dan blijf je gewoon op de hoogte van uh, alles wat er speelt. Ja. En uh, nou, ik zou zeggen, uh, ik hoop dat ze een, uh, een hele mooie herdenking hebben morgen. Morgen kwart voor tien dus de herdenking op de algemene begraafplaats uh, hier in Zandvoort. De begraafplaats Noorderduin, daar hebben we het dan over. Ja. Het gedicht van Marco is te lezen op uh, de Facebookpagina van ons of inderdaad uh, de ZFM-app. Dankjewel voor het uh, tussenberichtje. We gaan nog een plaatje draaien en daarna gaan we naar het strand. Want uh, Jaap Koper die sprak met uh, Kees Meijer van Meijer aan Zee. Potter wordt weer gebouwd. De jongens van de bouw zijn actief daar op het strand. Dat was Donner Summer. And this time I know it's for real. Nou, SV Sanford, uh, we hebben niks meer van uh, Jan van der Leden vernomen. Dus uh, het is nu rust daar in uh, Edam. En uh, we staan met 1-2 voor uh, Bernou. Dus, uh, Geweldig. Dus dat is een goed. Dus we zullen dadelijk weer uh, in het volgende uur over de tweede helft van die wedstrijd. Ja. En dan uh, gaan we verder met uh, Jaap Koper. Die was op het strand even uitwaaien. En toen kwam hij uh, Erik Meijer tegen. Ze. Kees Meijer, Kees volgens mij. Meijer. Ja, sorry. Uh, Kees Meijer kwam hij tegen van Meijer aan zee. En uh, hij deed nou even babbelen. Want uh, ze zijn z'n strand aan het opbouwen. Dus Jaap, die had even een gezellig babbeltje met hem. 1 februari. Meestal uh, de start van het uh, Zandvoorts seizoen. En een van de strandpachters is Kees Meijer van Meijer aan Zee. Ja, wat is dat zo'n dag als vandaag? Ja, lekker, lekker weer eindelijk dat het seizoen weer gaat beginnen. En dat we zo gauw weer open kunnen. Ja, eh, kijken, jullie, kijken jullie dan altijd rijkhaalsend uit naar 1 februari? Ja, zeker. We zijn de hele winter bezig geweest met het onderhoud. Ja. En dan is het leuk om te zien, als het allemaal weer staat, hoe het er in het echt uitziet. Ja. Wat doen jullie precies nou in die wintermaanden dan? Uh, alles schilderen onderhouden, nieuwe dingen verzinnen, uh, het team bij elkaar houden, gezellige nieuwe mensen zoeken voor het team, dat soort dingen. Ja, is dat uh, toch evengoed nog lastig om uh, een goede ploeg bij elkaar uh, te houden? Uh, nee, gaat eigenlijk wel goed. We hebben eigenlijk al uh, een jaar of tien hetzelfde uh, team. Wat we uh, af en toe aanvullen met wisselingen. Maar over het algemeen uh, is dat niet moeilijk. Ja, Bij ons hè? niet, in ieder geval gelukkig. Ja, nou, zijn de weersomstandigheden. Want ik heb het uh, al eens een paar keer gehad dat de duvel ermee speelt. Op 1 februari waait het altijd. Uh, nu ook weer. Ja, gelukkig waait het over, over de duin heen. Valt er mee, uh, ja. vind ik, de wind vandaag. De... Ja. We zijn toch alleen de, de laag bij de grond bezig, de eerste dagen. Dus ja. dan uh, hebben we er helemaal geen last van. Ja. Het is niet zo uh, dat uh, binnen een dag uh, de tent al staat? Nee, dat duurt wat langer. 16 februari gaan we open. Okay. Dus, uh, dus de planning is er al uh, op ingericht dat, uh, dat halverwege deze maand... Het, ja, uh... ja 16 februari, de eerste reserveringen staan over 16 februari. Dus we moeten er dan klaar zijn. Dus het wordt uh, wel armpouten dan? Nee, dat valt mee. we zijn ook pas 11 februari opengegaan. Ik oh. uh, denk iets minder is dan, dan uh, merk je dan ook wel eens bij je collega's dat er toch ook wel een soort uh, zoiets van wie staat er het eerste of uh, speelt dat bij, je, bij jullie niet zo? Nou, dat speelt eigenlijk niet, niet echt. Ja. Het is altijd wel lekker als je klaar bent en, uh, en het regent dat je denkt dat je lekker binnen aan het werk bent. Als de verwarming aanstaat. Ja. Maar ik denk niet uh, dat we zo op elkaar letten uh, van die is eerder klaar. Dan zullen mij niet. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Zo, nou, hij was uh, op het strand, ons uh, oh. eigen Jaap Koper. Nee, nee, je hoorde het wel in de wind, hè? Zo, niet te Het uh, was uh, behoorlijk aan het waaien op uh, uh, dat moment. Ja, ja, ja. Ze nou, zijn lekker aan het bouwen daar, ook uh, bij mij en AC en Beach Club 10... en alle andere strampe uh, Er wordt uh, hard gewerkt uh, op die moment om alles weer zo snel mogelijk klaar te maken. Zodat het strandseizoen weer kan beginnen. En daar zijn we natuurlijk altijd heel erg blij mee. Dat heeft weer zo'n eigen romantiek. He? Zeker op uh, Visit uh, Zandvoort staat thuis een uh, lijst van uh, de paviljoens. Okay. Wanneer ze verwachten dat ze uh, weer open gaan. Oké, okay. nou ja, dus mei is 16 februari. Ik... Dan kan je alle uh, paviljoens even nalezen welke open gaan uh, op uh, visitzandvoort.nl. Lees je dat allemaal na en uh, ja, dan weet je wanneer je weer op het strand terecht kan, hè, natuurlijk. Wij gaan op naar het uh, nieuws en weer van 4 uur met uh, Maxi Priest. Je hoort hem al een beetje, hè? Ja, hier is uh, The Wild World.